Het weer tot besluit. Vanochtend staat er een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger. Bij maximaal rond de 22 graden. Zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. Zfm.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 Op gaan we naar de kennis in de stad. Waar de schiet en gaande naar de last. De kennis, daar is altijd wat te doen. En hop ik dat er wat wil jij hen zoet? Ik mis je elke dag Maar ga nou, mijn jongen Als pa je hier een zak Tot zo dan, mijn En hoor je zacht je naam Dan sta ik met mijn ladder Onder aan je raam Vanaf ons gaan we naar op, de, de kerkers in de stad Van de schiet en gaan we naar de reuze Oh, de kerkers, daar is altijd wat te doen En over in dat reuze Ben jij een zoen Ga naar La la la la la la you <laughs> en Cisca Peters Naar de Kermis. En de volgende artiest is geboren in Amsterdam... op 21 februari 1902. En al daarover op 3 november 1983. Dat was een Joods-Nederlandse zanger. We hebben het over Heijman. Roep naam Bob Scholten. U kent hem waarschijnlijk onder zijn artiesten naam Bob Scholten. En hebben een heleboel leuke DJ liedjes gemaakt. En dat zat hij in dienst bij de AVRO... bij het orkest van Kovacs Lajos Van Louis Smit kreeg hij nationale bekendheid met liedjes...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 ik zag je voor het eerst op het tweede perron, in de zon op het tweede perron.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 Weer schijnt, en de kou op zijn een Krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdween. Alles trekt naar bos zien want daar is het weer oké okay. En de mensen, dieren, bloemen planten al een en mee Zoek de zon op, die is zo fijn Want een beetje dat moet er zijn Stapelaar zo, bij zo'n mooie heu.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 En mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop. Geef ik ze al de hand, wordt het de boodschap boemel op. Zoek de zon op, die is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet toch fijn. Stapelaardig zo m'n honie oud te hey.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 De zon, de zon, die is zo fijn. maar is die fijn? Want een beetje van de dat moet er zijn. Staat wel aardig zonder om je Maar als je boter op je hoofd blijft er dan maar liever. Uit. Wil je niet toch dan je maar lekker Dan moet je maar weten wat er van komt. Hey, hey.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 Die zomerdag zat ik op een terras met jou. Die zomerdag in zonnig Amsterdam. Een mier verscholen in het gras voor jou. Zijn alle mooiste lied. Ik wist niet wat mooi.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 Voorwaar.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 Dat is de laatste trein naar Rotterdam. Dat weet de kleinste kind. Hij vindt Amsterdam wel aardig. Maar hij doet een dubbele moord. Het begint wel heel dapper als zijn dag, hij uit naar Ajax, ah, feijen Noord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit, wel Ajax, ah, feijen Noord. Zelfs als je ze club bind, roept hij geen joeg, hij met zijn voet op de want voelt hij zich pas blij. Weet je wat er op de rammer het mooiste van mogen weer. Dat de laatste treet Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele... Father Ronnie Tober met Marijke uit Krabbedijken. En daarvoor hoor je Doris met de Laatste Rijn naar Rotterdam. En dat is natuurlijk vanuit Amsterdam ook hè? En de volgende artiest hier op de lokale Ongeroep CFM Zandvoort is Leendert, roepnaam Leen Jongewaard. En u kent hem natuurlijk als Leen Jongewaard, geboren in Amsterdam. Op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 Het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan Kom eens bekijken, kalmpjes aan Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze er gang maar gaan Waait weer voorbij geleidelijk aan Donkere dagen, bokken en vlagen tegenspoed.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 Dames en heren, wij gaan zingen een liedje dat heet Op ieder potje past een dekseltje. En daar bedoelen we mee, dit kan niet zonder dat, En zus kan niet zonder zo. En het zit even lekker, dat is nogal een lang lied. Wat maakt die man een heisa, hè? Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor, jij rijmt, hè? Ik? Je moet rijmen, het laatste regeltje. Dat vind ik helemaal niet. Ja, natuurlijk. let op, komt Een spekplap zonder spoertje is als een... Eh, is een... Had je moeten rijmen? Een baby zonder boertje op ieder potje past een... Dekseltje, een bruidje zonder sluier. Koe cool, zonder uien. <racht> Ieder past een dekseltje. Nee, dat is niet goed, Nee. Je moet een flexertje slaan. Dexeltje slaan. Dexeltje. Oh. Oh, weet op het woord dekseltje. Oude, wezenkleedje. Dat moet je toch weten, dat is een frans. Of neem een satéetje zonder pindasaus. En dat is precies hetzelfde als beerlijk zonder dekseltje. Eerst de remen. zou zonder Driesman zijn. Gelijk als Albert zonder heen. Oh, al die dingen horen bij elkaar. Een moer zonder boutje. Rom op zonder houtje. Op ieder potje passen. Dekseltje. En bakker zonder bruinbrood, brood. En luier zonder plaatsgoot. Oh, Pieterpotje, potje passen. Dekseltje. Camping zonder tenten. Eh, Karamza zonder zitten. Op ieder potje vasten. Dekseltjes. En wind zonder onthulling. Met name zonder veuling. Al die dingen horen bij elkaar. Jackson, wat, wat zou je denken van een turfschip zonder turf? Zonder Ukko. Eh, Vraag zonder ze. Op ieder potje pas. Een soetje. fiets zonder banden. Lopen zonder banden. Op ieder potje pas. Wat doen, nou vind ik hè. Oh, jongens, stel je niet zo naar ja, Moet je maar, wel slaan? Ja, als je zoveel slaat gaat dat schijnen. Dan, dan moet je dan niet zo hard slaan. Dus ik sla nu even niet meer. meer. Ik sla dan even, kan even over. Kan, het kan ik ook kan het even, even, even overslaan? Maak slaan ja, dit is niet jammer, maar. Slaan gewoon niet. dat stijg ik net tegen. Kan die weer? Ja. Een TV zonder reutje. Bomenjoop zonder een neutje. Pieter patje, pas een exotje. Al die dingen horen bij elkaar. En wat zou je denken van een pretpark zonder pret? Ja, bera, bera. Dat is precies hetzelfde als Tanteling zonder korsen. Een liefste grillen zonder grill. Of naar bed ga zonder pil. Oh. Al die dingen horen Zonde eigenlijk, hè, dat we het niet die meer die doen van die deksel. Van Dexeltje, ja. Maar ja, het doet zeer, dus ja, je De kunt het niet aan. Het doet zeer, ja, het dus je dus kunt het niet heen. doen. Nou, wacht, wacht. We zeuren over dat. Ja, geen eens een goed idee. Ja, ik nou zo doe, dan kan ik dekseltje. En dan voel ik het niet, natuurlijk. Wel klein stukje. Dekseltje, dekseltje. Dat is veel ja, ja, ja, dus ja, nou, beter. Ja. Laat. De ja. Gaan we weer. Perfect. Perfect. De heide zonder hutje. Stop aan de boord. Op ieder passen. pas een dekseltje. Een vogel zonder veren. En dan komt die je niet kan keren. Op pieter padje pas een dekseltje. Een auto zonder motor. Een boterham zonder boter. Ja. Op ieder potje pas dekseltje. Ja, hij springt zelf op een schoot. Ja. Hij is echt... Wat zing je broek. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegenvieren, zoals morgens tegen vieren. Omdat het dag was echt gezellig wordt. Is gisteren weer eens uit de hand gelopen. En kwam het altijd heerlijk onverwacht.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 Glotje was in je voort, is de nacht niet lang genoeg. Nee, de nacht is altijd heel te kort. Omdat het tegenvieren, zo's morgens steven vieren, omdat het dan was echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd, het wordt een late Ik had te lang gehoord op de hoogte tijd Maar al die kreten mochten toch niet vaten Er zaten alweer mensen aan het ontbijt We zongen voor de laatste maal een refrein. En kwamen de melkdoer tegen op het lege stille plein En die zei, en die zei Een vogeltje wat zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegen vieren, zo'n smorgens tegen vieren Vandaar het dames en dezelfde. wordt Een vogeltje wat zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg Zal te veel te kort Vandaar het tegen vieren Zoals morgens tegen vieren Vandaar het kapas Zal het kort Ja dat was Toon Hermans Met Vogeltje wat zing je vroeg Nou voor Roedie nog een plaatje van even duimen. Duim Op ieder potje past een dekseltje En dat was uh, live van een programma Met uh, uh, mevrouw van Gort En die andere man Ik weet even wie meer hoe die heet